De Kok met het NOS-journaal. De vakbonden zijn kritisch op het plan van de nieuwe coalitie om de maximale werkloosheidsuitkering te halveren van twee naar één jaar. En denkt dat veel huishoudens in de problemen komen door het verlagen van via-uitkeringen. De plannen van D66, VVD en CDA staan in het vanmiddag gepresenteerde coalitieakkoord. Artsen zonder grenzen vertrekt mogelijk over een maand uit Gaza. Hulporganisaties moeten van isse allerlei privacygevoelige informatie delen van hun medewerkers. Bijvoorbeeld adressen, gezinssamenstelling en ook sociale media-accounts. De hulporganisatie weigert daarmee akkoord te gaan. We maken ons zorgen om allerlei redenen. Ten eerste omdat we niet weten waar ze de informatie voor gaan gebruiken. Ten tweede omdat het plaatsvindt in een context waar 15 medewerkers van artsen zonder grenzen gedood zijn... en honderden andere, honderden andere hulpverleners... Israël zegt dat zulke informatie nodig is om ervoor te zorgen dat er geen kwaadwillende mensen actief zullen zijn in Gaza. In Duiven is een oude granaat gevonden in een veilinghuis voor oude en antieke spullen. Het explosief was waarschijnlijk naar het veilinghuis opgestuurd omdat iemand er de historische waarde van inzag, zegt de politie. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft de granaat veilig elders tot ontploffing gebracht. En actrice Catherine O'Hara is overleden. Ze speelde veel komische rollen... maar is het meest bekend als de moeder van Kevin... in de Home Alone kerstfilms. I have a no That we didn't do Kevin! Voor haar rol in de serie Shits Creek... kreeg ze in 2020 een Emmy. Catherine O'Hara overleed in Los Angeles... na een kort ziekbed. Ze was 71. Het weer is vanavond droog, maar vannacht gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Morgenochtend in het noordoosten kans op gladheid door ijzel. Het is vooral bewolkt, af en toe ook wat zon. Het wordt 1 graad in het noorden tot 9 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evergroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond. Jelmer en de M&M's. Jongeren infotainment op de laatste vrijdagavond van de maand. Ja, excuus aan de enkele luisteraars die nu oh, nee. nog uh, over zijn. Sorry mensen. Uh, ja, Mickey, Mickey nice. had ook een uh, nummer drie in zijn uh, top drie uitgekozen. Dus uh, ja, die moeten we dan ook op een enig moment in de uitzending draaien. Dat was de opening van dit tweede uur van Jammer en M&M's op de uh, laatste vrijdag van uh, januari 2026. Ja. Het was uh, Crank Dead met Shut the Fuck Up, My 4A ja nee, dat, dat, dat is een klein ja, in de naam van het bestand, denk ik. om voor l Dat is de bestandsextensie Oh, oké. Okay. Nou, Shut the Fuck Up heet het nummer van Crank nou, ja. Dat was duidelijk. Taylor Swift werd een beetje op de hak genomen. Ja. Mirko, zo meteen hebben we jouw nummer drie. En die heb ik wel, uh, zeg maar, voorgeluisterd. En ik weet dat jouw muziekkeuze dit jaar in ieder geval uh, beter is. Maar ik heb even... D -d Dank je, denk ik. Ik heb, ik heb even breaking news. Er is voor juist, oh. aange er is voor juist aangekondigd. Althans, uh, wat is het... Uh, nou, even kijken, 9,39 uh, EMP, is, nou goed, een, een uurtje geleden ongeveer, pak een beetje, misschien iets minder, ik weet niet. Er uh, is dus aangekondigd dat er is een releasedatum bekend voor de laatste Fast and Furious film. En <laughs> ja... <laughs> breaking, breaking news, jongens, in de auto staat je net weet, 17, wij kunnen, wij, wij kunnen, 17 maart, <laughs> 2028 gaan genieten van Fast Forever, de laatste Fast and Furious film. Ja, Mike, het spijt me om je nu diep teleur te stellen... maar ik heb dus nog geen enkele Fast and Furious film gezien. Dat dus. is wel een beetje jammer. Dat kan niet. Mickey, jammer. Hoor, hoor je eigenlijk niet bij deze... Film. Mickey, jammer. en ik doen elke keer bij die Fast Furious film... sinds de zevende, meer dan tien jaar geleden inmiddels... gaan we altijd naar de bioscoop. Maar de weet je wat week. ik dus heel erg vind? Wij zijn dus dat we naar Zootopia zouden gaan met elkaar. Zijn niet geweest, hè? Dat zijn helemaal niet geweest. Dat komt mijn jou. Dat komt door jou. Dat komt, dat komt ook nog, dat komt nog dat komt ook ja. door mij waarschijnlijk. Dat klopt ook nog, ja. Ja, ja. ja dat doet pijn. Uh, ja. Maar goed, over release data uh, gesproken. Ik denk dat die film eerder uitkomt dan GTA 6. Dat denk jij? Controversieel, controversieel. Ja, want het is weer uitgesteld. Ja, tot eind dit jaar. Ja, het is echt Dat ja, maakt mij sowieso niet uit, want ik ben een PC-gamer. Ze gaan hem alleen voor console uitbreiden. Maar waarom denk ik dat ik een PS5 heb gekocht? Ja, ik heb hem al zes jaar geleden zin om een los apparaat te Ik wil wel nu een Playstation-controller op jou aanraden bij mijn PC. Dat werkt prima. Geef me gewoon, verdorie, de PC-versie, man. Ja, maar ik zei... koop Script het ja, gewoon maar... met AI. Maar oké, okay, je, je zegt op mijn aanrader, maar voor mij zei ik... Je moet een Xbox One-controller kopen voor je PC. Oh, nou goed, ik heb, ik heb nu een Playstation. Hebt, die zijn ook goed. Dat zijn oprecht betere controllers. Alleen met PC werkt ik zo vaak net lekkerder. Maar het werkt tegenwoordig heel goed. Een, uh, maar ik moet zeggen, ik heb hem met Bluetooth. Ik heb ja, dat gaat tegenwoordig. Tool. Maar ik, ben nog, ik heb nog een staal. Ik van, heb ik ook als afstandsbediening. En ja, zo. ja, maar ik heb nog een staal van, <laughs> van echt vijf, zes jaar geleden. Dat het echt, uh, moest je zo'n mm. programmaatje downloaden. Vraag maar, en jammer was het een draad. Maar goed, nu gaat ja, het wel goed. Nee, doen, ik ja, hoe heet je dat programmaatje? Ja, DS voor Windows of zo. Oh nee, dat hoef ik helemaal ah, niet, nee. joh. dat was vroeger zo. Ik heb hem gewoon verbonden met Bluetooth en hij werkt. Klaar? Vroega. Dan leek het net Vroega. alsof je computer werd gek. Maar goed, we kijken even naar het Zandvoorts kwartiertje. Een kort overzicht van het Zandvoorts nieuws. Er was gisteren grote wateroverlast van 12.000 liter water... in het hartenkamp in Zandvoort, dus naast het huis in de Duinen. Rond half drie was die wateroverlast en er werd ook later in de nacht opgeschaald. De bewoners zijn in de ochtend geëvacueerd... En uh, ja, er was nog wel een hele toestand. Veel politie, auto's en, uh, en brandweer kwamen aan te pas. Maar iedereen uh, was op tijd in veiligheid. En er was ook een heel gestroomlijnd plan. Een collega van mij, van de krant, uh, was er heel snel uh, ook bij. En zei dat het allemaal eigenlijk best wel uh, goed verliep. Uh, waarmee ik niet wil zeggen dat uh, natuurlijk hulp, uh, hulp normaal niet uh, goed, goed verloopt. Maar uh, ja, met zo'n plotselinge evacuatie moet je toch alles maar zien... Uh, uh, hoe dat uitpakt, want dat ja. gebeurt gelukkig niet uh, dagelijks. Nou ja, dat. En dan uh, hadden we ook nog uh, uh, dat uh, het kindercarnaval op uh, 8 februari weer gepland is in de dorpskerk van Zandvoort. Uh, van 3 tot 5 wordt daar door Zandvoort Insight een uh, muziek, dans en entertainmentmiddag uh, georganiseerd met uh, allerlei plezier voor kinderen en hun ouders met cadeautjes, een bar en uh, wat drinken op trainen. Dus uh, dat wordt heel gezellig. Alles is natuurlijk gratis, behalve het drinken. Um, dan hebben we ook nog trouwens iets anders. Op 14 februari einde, opent eindelijk, eindelijk, eindelijk... Uh, theater De Krocht. Uh, daar is Mirko al even geweest. Net als andere drie lijsttrekkers. Want daar wordt ook nog een hm. geheimzinnige podcast uh, opgenomen. Um, wat vond je, je ervan het... van, van, trouwens, de eerste blik? Zoals nou, wat de ik de wel heel goed vond... en dat is natuurlijk uiteindelijk waar het gewoon om gaat. zeg maar Het theater zelf en gewoon de stoelen... en, en de ruimte die er nu is en zo... Ik denk dat dat gewoon enorm goed opgeknapt is. Ja. Weet je, het is gewoon echt een functioneel theater. Er, kan gewoon weer echt, er kunnen gewoon weer leuke producties gemaakt worden. Ik vind wel... Ja, er valt nog wel iets te zeggen over de sfeer... zowel van buiten als de lobby binnen. Maar goed, dat is dan mijn persoonlijke ding. Maar ik denk dat hiermee de Krug in ieder geval... Gewoon weer, gewoon weer open kan gaan... en weer heel veel leuke, mooie dingen kan ja. organiseren. Dat is het allerbelangrijkste om mee te beginnen. Nou ja, en uh, ze hebben natuurlijk ook nu... dan zo'n verdieping erop gebouwd voor een deel. Dus er zijn ook twee ruimtes bijgekomen... waar goed gewerkt kan worden. Uh, nog een ander Zandvoorts nieuwtje is dat er weinig factieve boetes worden uitgedeeld in uh, scanauto's. Het landelijke nieuws was namelijk afgelopen week dat er in verschillende gemeentes automatisch boetes worden uitgeschreven en dat dat zeer regelmatig onterecht is. De gemeente Zandvoort liet weten dat het hier uh, nauwelijks gebeurt, maar dat het af en toe zo is dat er uh, uit bezwaar en zo blijkt dat mensen bijvoorbeeld per ongeluk hun vergunning hebben uitgezet. En ook dat is al ja. in het systeem nou, opgelost. Wat het is met die scanauto's, even om iets kort toe te voegen als er tijd voor is. Het is natuurlijk wel zo dat, ik vind het altijd wel, dat dit soort dingen houden er vaak minder rekening mee. Want dat gaat natuurlijk allemaal automatisch in zekere zin. Dat als je bijvoorbeeld even naar de parkeerautomaat moet lopen en je hebt net even pech en er rijdt een auto langs. Ja, dan ben je dus eigenlijk al de lul en dat is natuurlijk wel een ding. Um, ik heb het zelf nog nooit meegemaakt, overigens, maar ik heb wel eens die verhalen gehoord. Voor de rest, ja, denk ik dat het op zich wel een prima systeem is. Ik bedoel, het lekker makkelijk ook voor de handhaving en dan uh, kunnen ze snel en efficiënt vooral controleren? Maar er zit wel een kwartier tijd tussen, hè? dus er rijdt nog iemand achteraan oh, die dan zal, wederom controleert. Dus stel je staat even heel kort ergens stil, dan is dat niet meteen het einde. En misschien dat het ook dat systeem <laughs> is, wat ze niet in andere dorpen toepassen, dat weet ik niet. Waardoor ja. het dus relatief meevalt hier met de fouten. Ja. Uh, dan nog even tot slot een petitie van Jong Grand voor tegen de proef op de zeeweg. Dat uh, is inmiddels meer dan honderden keren uh, ondertekend. Ik hoor al een uh, ja. zucht aan de overkant van de tafel. <laughs> Ja. De provincie Noord-Holland wil komende zomer een proef uitvoeren op de zeeweg in Standvoort. Het plan is om een aantal rijstroken terug te brengen van 4 naar 2. Echt met één rijstrook per richting. Daarnaast gaat de maximumsnelheid omlaag van 80 naar 60. Ja. De maatregel moet bijdragen aan de verkeersveiligheid. En de politieke partij Jong Zandvoort heeft zich daar fel tegen verzet via een petitie. En daarom zucht jij, Merkel. Nou, kijk wat het is. Ik ben natuurlijk ook enorm tegen het plan zelf. Laat dat duidelijk zijn, want ik denk gewoon dat het echt niet logisch is. Ik denk gewoon, als je kijkt naar berekeningen ook over doorstromen en dergelijke, kan je al van tevoren een beetje uitrekenen dat het gewoon niet zo, veel, niet zo goed gaat werken, waarschijnlijk. Alleen waar mijn zorgen wel is, of tenminste wat ik dan wel gewoon jammer vind, is we hebben hier. Drie, vier maanden geleden een debat over gevoerd. Nou, daar hebben wij van gezegd, dat C, Jong Zandvoort. En nog een paar andere partijen zijn heel erg tegen. Andere partijen zeiden, we zijn heel erg voor. De provincie zegt, uh, ja, heel leuk, Zandvoort. Maar wij zijn de provincie, dit is een provinciale weg. Wij doen het lekker toch? Ja, en dan komen ze nu met een petitie. Natuurlijk precies voor verkiezingstijd. Ja, ja. Een, beetje, een beetje roepen. En dan komen ze ook ineens op voor het, het hekwerk uh, bij de C-weg. Wat wij al vier jaar doen. Dus het voelt wel echt een beetje als zo'n ja. campagneactie. Maar even, als je voor die maatregel bent, mij ben toch niet helemaal goed in je hoofd. Of ben ik nou gek? Nou ja, dat nou hoor, ja, ik, hoor uh, ik wel vaker, dus het zal wel... Nou ja, want, kijk, wat ik denk, die weg is al wat handeraar... maar ik bedoel, het is al wat druk in de wind, zomer... daar hou je niet tegen... en dan denkt een of andere genius met een million IQ move... goh, wat gaat helpen tegen de file... een baan weghaal en de snelheid vlagen. en dan ben je op nee, helemaal helder. Nee, het is geen maatregel tegen de file. Nee, nee maar kijk, het is een maatregel tegen de mensen. Maar wat jij zegt, ben ik het natuurlijk ook voor mee de, eens... Voor de maar het gaat mij er gewoon mee om en dat vind ik wel lastig... en het ga je natuurlijk aankomende tijd heel veel zien... dat bepaalde partijen gewoon dingen gaan doen waarvan ik denk ja. Dat ja. weet ik niet. Weet je, we hebben laat wel wat een motie gedaan over Bad Huisplein. Ja, die had oké okay kunnen zijn. Mits ze gewoon even iets eerder waren. En mensen bijvoorbeeld van tevoren hadden geïnformeerd. Ja. Want daar kunnen we nog wel iets mee. Maar hiermee kunnen we gewoon niks. En, en dan vind ik het wel een beetje. Ja, ik gebruik dat woord niet snel. Maar vind ik het wel een beetje populistisch worden om te zeggen. Ja, we gaan nu een petitie doen. En. Uh, en we gaan ons tegen terwijl nou ja. ja nou ja goed um, Moet je misschien niet te veel um, de campagnetijd is in ieder geval begonnen dat oh, ja, hoor je ook hier, uh, hier op uh, de zeker. radio en uh, ja het valt inderdaad op dat ineens partij individueel ook vragen gaan stellen over allerlei dingen en dat dat uh, eerst uh, bijna niet gebeurde überhaupt zeker. vragen stellen zeker uh, en dan wel gezamenlijk soms um, en ja uh, het is trouwens overigens wel interessant uh, dat er inderdaad nu zo'n petitie is. Uh, maar dat zelfs al in 2021 er ergens akkoord is opgegeven. dat deze proef überhaupt kon worden aangekondigd. Dus het maar moet niet ik, overkomen dat dit allemaal ineens is. Ik, ik denk is. dat de petitie is, denk ik gewoon, inderdaad, wat jij zegt, het is gewoon simpel politiek. Het is gewoon campagne voeren. Ja, maar de maatregel zelf, daar gaan we niet te lang over door. Er is natuurlijk al heel veel slecht. over gesproken. Kijk, <laughs> uiteindelijk denk ik, verkeersveiligheid zal altijd een ding blijven. Een zeeweg is een zeker zin een gevaarlijke weg. Er gebeurt natuurlijk wel geregeld ongelukken. Maar wat het wel is, is dat ik denk, ja... Als je al zo naar gaat kijken, kan je beter gewoon de auto allemaal laten staan. Want dan heeft het geen zin. En als mensen gewoon eens een keer normaal zouden doen... en als er meer handhaving komt, dan dus even, want er rijden er daar mensen als oprechte idioten... waar ik ook zwaar tegen ben. Ik word daar wel geregeld met 100, 110 voorbij gerezen door mensen. En dan denk ik ook van, uh, doe even maar normaal. Maar dat, dat kan dus niet meer met een eenbaasweg? Ja, dat kan, ja, maar dat kan dus wel. Want dan heb je altijd nog steeds het is, gewoon, het is gewoon dom. Een eenbaasweg lost het niet op. Ik zeg, Hoor je wel eens ingaat op de slaan? Nee, maar het is, wel een, het is gewoon een probleem. Nee, ik, ik denk de voor mij, weg is gewoon een prima weg. Ja. Mensen moeten gewoon niet zo idioot zijn. Zet er een paar flitspalen neer. Het werkcontrole. Ja. Doe wat, maar doe niet die baan weghalen. Voor, voor mij zit de zorgen me vooral in... nog, nog los van veiligheid... als dat, ik denk dat het uh, negatief gaat zijn... voor de doorstroom die er is... En daarbij dat de bus dat gewoon niet genoeg gaat afvangen. En dan is de vraag... Ja, wil je het dan reduceren tot één baan? Dat vind ik dan dus niet logisch. Maar zo, ja. wat, ik, wat ik inderdaad zeg over ook, ja. wat ik het ook zei over preventie... en dit is precies hetzelfde. <laughs> ja, als, mensen gewoon, nee, als mensen gewoon eens een keer normaal kunnen doen... als als er beter wordt gehandhaafd... dan heb je ja. dat gezeik al niet. Dat gaat, dat, is, dat gaat nooit gebeuren... Maar ik denk niet dat het, dat het helpt voor het dorp, voor de mensen die te rijden om die baan nee, weg te halen. Ja, dat is oprecht een mooi ideaal. Als iedereen normaal zou doen, dan hadden we geen regels. Normaal dat doen. Dat is goed. Geen verkeerslichten. Oh, nee. oh, nee. <laughs> ja. uh, jij had een uh, nummer uh, Mirko, op nummer drie ja, gezet. Ja, ik heel ken heel hem nog niet. Ik licht hem heel kort toe. Het is uh, Man in the Sky van Tom McDonald, een uh, artiest die ik heel vaak luister. En ik heb hem gekozen omdat ik de tekst eigenlijk heel mooi vind. Ik ben niet per se echt christelijk of gelovig. Dus ik vind, zeg maar, hoe hij het letterlijk bedoelt, niet goed. Maar gewoon het idee dat met al die bullshit in de wereld die er gaan is... hoop je toch soms heel stiekem van, nou, is er niet iets, iets, iets, iets... groters of iets wat het nog enigszins allemaal een beetje betekenis uh, geeft, zeg maar. En ik, dat is een beetje hoe ik hem wat uh, losser interpreteer. Dus uh, Man in the Sky van Tom McDonald. ja. Graag ja, voor die leer. A desk in a suit He lies through his teeth And they still call it the news And there's a man in a white coat Whose medicine kills He loves when you're sick Cause you pay for his pills There's a man at the bank Who will give you a loan So that you'll buy a house And then he'll take your home There's a man who wants you Spending your life online Knows you're searching for truth But controls what you find We'll be fine, babe But if we don't make it through There's a man in a church who I really hope told me the truth Said there's a man in the sky Pull the law But he's crooked as a fence post And don't do his job There's a man in the classroom Who shouldn't know the facts But he's brainwashing kids Teaching English and math There's a man in your phone Who hears everything you say He knows everywhere you go Every joke you ever made There's a man with a bloodline That owns the whole world Every airplane and building And gold brick and pearl Will be fine, babe But if we don't make it through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 Watching over us tonight, cause there's people looking down on us for fighting for what's right. Hold the line, babe, and I'll hold on to you. There's a man in the clouds, and I hope he's looking down. Cause there's people here on earth who tryna put us in the ground. We'll be fine, babe, I won't let go of you. Said there's a man in the Luister naar Jelmer en de M&M's. Want hoe weet je waar je uitkomt, als je altijd hebt gevlucht Van jezelf en van het thuisflot, ik ben op de weg terug Tussen liefde en de leegte, daar hangt iets in de lucht Ik zou alles aan je geven, ben ik er eindelijk Het wordt weer helder boven meer helder boven aan de noot uitgaan. Ik wil jouw richting uitlopen, maar ben nog steeds in de war. Alsof ik zelf heb besloten dat jij nooit echt hebt bestaan je waar je uitkomt Als je altijd hebt gevlucht Van jezelf en van het thuisvond. Ik ben op de weg terug Tussen liefde en de leegte daar in de lucht Ik zou alles aan je geven Ben ik er eindelijk Het wordt weer helder boven Allemaal uitgaan Het wordt weer helder All Bazaar met nooduitgang en daarvoor natuurlijk de nummer drie van Mirko van dit, uh, van dit afgelopen jaar Tom McDonald met Men in the Sky en daarna dus nooduitgang met ook weer een uh, mooie diepzinnige tekst. Uh, Mirko is nu even de cola aan het openen, maar Zeker. als we vlak voor de uitzending moeten geloven heb je daar niet zulke goede verhoudingen mee met cola. Met cola, ja God joh, ik ja, god. had uh, we hadden wat blikjes gehaald, uh, Jack Daniels. Cola cherry, geloof ik. En opeens is er een van die mijn tas net losgegaan. Nou, mijn hele tas stinkt nu voor eeuwig naar Kerst, geloof ik. Maar was het, uh, lekker, was het een lekker blikje en, uh, en drinken? Het was ook echt totaal niet lekker. Dat is echt zo'n goedkoop Albertijn-Wix-drankje. En dat weten we van tevoren. En we weten dat het niet lekker is, maar we doen het elke keer. Dat is gewoon grappig. Alleen dit was toch wel, zeg maar, als je dan een rangorde hebt van slecht naar nog slechter, dan staat deze, zeg maar, op nog slechter. Ja, ja, en wat vond je van de, de White Cloud Tequila Sensation Strawberry Lime? Ja, ik weet niet. Die vind ik niet no, zo stom. nice. Hashtag no, no Ik vind hem niet. Hij is no, niet, no, no, niet, no, no, niet no. vies. Hij is niet zo vies als die, die, die, die vorige. Maar deze vind ik een beetje... Eh, ik weet niet. Nee. Nee. Is dat ook niet een keer een rubriek? Dat is wat voor jammer, denk ik. Gewoon jammer. Ze wijnen die Ja, jammer. Waar is jouw wijnreview? Ja, misschien is dat wel een goede uh, plaats vangen maar voor kijk, deze rubriek. Maar nu het erover... over het nee de uitdaging maakt dus je moet blijven. Want het is legendarisch. Het discussiepuntje is al verloren gegaan in de strijd. <laughs> maar, um, ja, omdat, maar alles is al een discussiepuntje. Ja, ja, dat even daar. Nee, nee daar, daar, wel echt daar heeft Jelmer maar gelijk. Maar ja, wat, ja, wel, ik, wat gelijken, over, over? Ik had voor, natuurlijk vorige week iets van een prettige ervaring met wijn. Want we gingen dus naar uh, Jelmers verjaardag. Was hartstikke leuk overigens. 24 geworden, echt een boomer inmiddels. Net als jou, ten allebei oud. <laughs> Nou, hallo. Nou, um, hallo. Okay. <laughs> nee, nou, je hoort het jammer. We, we hoorden steeds meer bij de doelgroep. Ik, ik had het nog, nog twee maanden geloven. En dan, uh, nee, twee maanden. Twee, nee, iets meer dan twee uh, weken. Amper twee oh. weken. <laughs> nee, goed. Maakt niet Maar ik, we dus even, ik had dus gewoon heel leuk flessen wijn gekocht. Vier stuks. Ik denk dat is wel leuk. Want ik weet niet, wat, wat moet je nou kopen voor zo iemand? Ja, dat weet je ook weer niet. Hè. Nee. Nee, maar dus. <laughs> <laughs> nee, maar ik had dus uiteindelijk... Ik denk, ik koop gewoon een paar goede flessen wijn... en een leuk spelletje en een dingetje. Nou, je kent het wel. En uiteindelijk uh, ging dus mijn fiets lopen. Want ik dacht, ja, ik ga niet met de fiets fietsen. Want dan had ik geen zin in. Want ik had allemaal zware wijnkratten, en ik dacht, Dat gaat niet goed. Nou, dus uiteindelijk kom ik dus voor jouw deur aan. En ik zet gewoon mijn fiets tegen de heg neer, toch? on ironisch En ik doe ja. gewoon mijn stuur draaien om hem goed tegen de heg te zetten. En wat gebeurt er nou? Mijn hele fietskratje met de wijn erin flikkert gewoon van de fiets af. Oh ja, dat is echt zuur. Nou, toen was ik echt triggerd. Ja, dat is echt zuur. Gewoon de helft van de fles de wijn. Ja, dat is echt heel zuur. Ja, dat is echt Dat was dus mijn irritatiefactor. En toen bedacht ik, me wat ik dus nog irritanter vond. Dus dat dus oprecht bij onze uitzending daarvoor liep hij nog te mop? Goh, dat fietskratje is weer losgegaan. Weet je wel, zat al alweer los en zat een beetje scheef. Ik dus fiets... je had het kunnen weten. Ik fiets nooit op dat ding. Ik, ik fiets, als ik fiets, fiets ik op een elektrische fiets. Of een wijk met de auto. Dat doe ik gewoon. En anders, alleen naar het dorp of naar de uitzending... ga ik met mijn gewone fiets die er al tien jaar staat. En dat was mijn middelbare schoolfiets. Nou prima, iedereen <lacht> ja. heeft zo'n fiets. Ja. En uiteindelijk, ja, dat kratje... Dat, dat had ik dus weer vergeten. Die fiets was in de berging gegooid. En ik denk, nou ja, het zal wel... Maar uh, goed, het was dus wel een beetje een uh, pijnig moment voor mij. Dat uh, was een. Uh, maar... Ik vind uh, het... Uh, wien, vino... Even kijken, we moeten even een goede uh, naam verzinnen voor dat rubriekje. Maar een wijnrubriekje met uh, jammer ben ik al erg voor. Ja. Want we hebben nog één vrije invulling altijd aan het eind van de tweede uur. Misschien is dat uh, een goed idee. Jammer uh, alcoholisch versnaperingen. <laughs> nee, maar het moet wel overwegen, ja, Maar hij houdt ook van cocktails en zo. Ik bedoel, waarom ja. zou je waarom zou je ja, beperken? Ja, ik ga binnenkort een wijncursus doen uh, nadat uh, Bram uh, mij een... Uh, een, een wijncursus cadeaubon heeft gegeven. Oh, echt gegeven. waar? Kijk, dus, uh, ik een expert zo meteen. Dus uh, straks uh, ben ik echt een sommelier of een vinoloog. Maar, jammer, jammer, ja, ja. ergens dit of volgend jaar, ik hoop eigenlijk eind dit jaar al, dan, dan gaan we naar Italië, daar hebben we ook echt hele lekkere wijnen. Dan hebben we jou wel nodig. Dan moeten we ja, jouw mening. Uh, ja, ik ga mijn inlezen op Italiaanse wijn. Dat zijn tot en toe sowieso uh, mijn favorieten. En binnenkort ga ik ook naar Rome, dus dan gaan we even goed Gewoon kijken, jou, jammer, de M&M's Italiaanse ja. special gewoon. Ja, waarom niet? Italian night. Italian night. Ja. Waarom niet? Um, omdat ik niet zo vaak met Italiaans eten, to be anders Ik zeg maar, ik vind pizza wel, wel acceptabel. Wow, wow, wow, wow, wow, Heb jij we wel eens de, lekker we Italiaans, een, Italiaans eten gehad Nee, maar even, we hebben een hele zeven gangen ja. Italiaans pasta diner gehad. Kom, van... kom, deze man, acht maanden later. Nee, nee, maar... Ik hou niet zo van... Hem, ja. Nee, maar dit... Dit, nee, <laughs> nee, dit soort vrienden zijn in je gezicht. is nee, ze nee, nee. goed. En achter je rug, tjak, dit, tjak. Dit weet jij. Ik, dit weet jij. Ik heb toen tegen je gezegd... Ja, ik ben normaal niet zo'n pasta eten. En ik vond dat pasta nee, echt lekker. Dat moet ik echt eerlijk in zijn. Okay. Maar ik ben gewoon... Dat, dat meen ik serieus. Ik ben gewoon persoonlijk, privé, niet zo van Italiaanse eten. Oké, okay, maar jammer. Er zit er maar één ding op. Dan moeten we dus als we in Italië zijn met z'n allen. Een pasta Anna, diner. Ja, dat sowieso. Maar dan gaan we je dus ook gewoon meenemen naar de betere pasta plekken in de Ja, maar de kijk, streek. weet je. Ik, ik sta er dus echt voor open. Als ik het eet, vind ik het dan best lekker. Maar ik denk nooit als ik thuis ben. Goh, ik ga nu echt even pasta eten. Ja, maar ik snap wel. Pasta <laughs> is wel een specifieke bui. Dat snap ik wel. En ik vind een het ook buien, echt ja. afhangen van de pasta. Want bijvoorbeeld... Uh, ik vind maar, een vispasta bijvoorbeeld... Hè, met kabeljauw of zo... is echt totaal anders weer dan, dan zo'n tomatige pasta. Met, ik denk uh, dat mijn probleem gewoon is... dat ik zeg maar nooit echt... los van dat diner dan... Gewoon thuis vanuit huis, het gewoon op een restaurant goede pasta heb gegeten. Maar dat ik kan, vond dat bij het bij ja. de tasadine al heel anders dan wat ik dus thuis is van de afdeling. Gewoon spaghetti in een pan flikkeren met ja. saus. Ja, nee, maar dat, dat vind kan. ik ook oké, okay, maar dat ik denk dat ik. dat gewoon mijn issue is. Nee, maar dat snap ik. Want ik moet ook zeggen, sorry, sorry voor de luisteraar, dat kan enigszins respectloos klinken. Maar ik vind ook de meeste pasta, zelfs in, in Italiaanse restauranten zo, vind ik moah. Maar goed, ik ik Je merk. Moet, uh, even een. Um... Hoe heet het? Een uh, restaurantrecensie van vorige zaterdag in het Haam Dagblad leest. Het gaat over de, volgens de Italië-magazine, beste Italiaanse restaurant van Nederland. Ja. En daar was de pasta niet te eten. Het is dus een, een hele leuke recensie. <laughs> nou, ja. Oké, okay, die wil ik lezen. Hè? Welke was dat dan? Welke, welke, welke, welke Italiaanse restaurant? Ja, het restaurant Adamo in Haarlem heet. Dat moeten we even vermijden. Nou, ik moet zeggen, ik was een tijdje terug bij een Italiaans pizza. Blijkbaar was op pizza hadden. Die was wel echt verrassend goed. Ik ben nou even kwijt hoe die heet. Oké, okay, wel... ik moet even. Ik heb nu dat gezegd, ik heb ineens een ingeving. Um, ik um, ingeving. heb wel eens met um, werk bij een, een goede pizzatent wezen eten. En dan vibe ik er al veel meer mee. Want zeg maar, hier Domino's pizza vind ik ook tolerabel. Dat, dat ja, accepteer ik. Maar, maar dat is niet zeg maar, een Oké, okay, dus misschien, ik denk dat mijn probleem gewoon is... dat ik gewoon nooit echt goed Italiaans eten heb gegeten. Dan het dan bij dat in inderdaad. Maar dat is gewoon oké. Okay. Dus als we wel Jan en Em's Italië-tip gaan doen... moeten we even met een paar goede Italiaanse tenten gaan eten. Want ik moet even bekeerd worden. Want ik merk gewoon... het <laughs> is echt zo'n groep eten wat ik gewoon eng vind of zo. Ik weet niet wat het is. Je vindt het eng? Nou ja, ik weet het. I don't know. We, we, we hebben net aan het eind van het eerste uur uh, Mirko gehad. Alles op het menu met kettingslagen en alles. <laughs> maar ja, en, nee. en van het nee, sluitje van uh, pasta. een honorable is, mention en... als je lekkere pizza wil eten in Haarlem. Nolita, man. Ik heb ja, daar, Nolita is ik, leuk. Ik, nou, ja. vond, dat, ik ja. heb ja. daar laatst gegeten. Maar, Bar Leonie is ook leuk. Ja, ja nee, Nolita. Ja. En, en welke ook echt heel goed is, dat is Casa uh, die Papi. Kijk, Nolita. Casa ja. die Papi Haarlem. en Nolita. Als je, als, je, als, je, als je pasta of pizza wil eten. Ik moet wel zeggen, ik vind Casa die Papi sfeervolle. Ik vind Nolita wel een hele rare inrichting. Dat Ha ha ha. Ik ga even kwijt. Maar de, de kwaliteit van zowel Nolita als Casa di Papi dat is echt top. Dus voor Ik ben in Halen wel eens geweest bij anders een andere pizza. -tenten. En die, en die pizza... pasta ja. bij Casa di Papi is ook heerlijk. Bij Nolita heb ik de pasta niet gegeten, maar bij Casa di Papi wel. Heel lekker. Ik was wel ja. ja. En Antonio, eigenaar, geweldige man. Sorry, dat is mee, uh, maar moet even. Antonio. Moet ik ben een keer bij, ja. bij zo'n pizza geweest die zat naast het Noord-Hollandse archief. Dat was ook een hele goede pizza. Oh, dat was ja, bedoelt... er keer... bij de provincie in de buurt daar? Nee, bij het Noord-Hollandse archief zit midden in de stad van Halen. Nee, ja, volgens ja, ja, ja, ik het bedoeld. Ja. Waarom is het even trouwens? Dit is wel een irritatiepakket dat we nog niet hebben. Ik open nu dus Google, tik dat even in. Ik wil gewoon map zien. Nou, dat kan dan niet. Je moet je route klikken. Ik wil geen route, ik wil gewoon map zien. Maar wat er dan wel staat is natuurlijk dus op je. AI-modus. AI ja, ja, ja, ja, ja. Wat is ja, ja. het labs dan? Ja, maar uh, uh, waar je de map uh, Voor de zit. luisteraar, ik heb hier een controversiële truc op. Ik zal het woord niet recht, zeggen. Recht, recht. Maar oh. als je wil dat de AI-modus niet verschijnt, dan moet je in het meest controversiële woord wat je kan bedenken na je zoekopdracht. Toevoegen. En dat werkt heel goed, dan stopt de AI-functie uit. Geef eens een voorbeeld, van komt uh, heel uh, nee, dat Ik kan, kan niet geen doen. woord gebruiken, maar dat werkt. Dat werkt heel goed. Oké, okay, Mike, uh, we gaan naar richting. Terwijl jij even de. Ja, nou goed, die ik Diana kan het die, die, niet vinden. Richting uh, uh, jouw tweede nummer. Ja, het is alweer zover, mijn tweede nummer. Hè. Um, dit is controversial. Ik heb natuurlijk op nummer 2 Bruce Springsteen geplaatst. En dat vind ik uh, natuurlijk een veel beter dan wat er nu gaat komen. Maar dat, wat ik zeg, die keuze van mij op nummer 3, was een beetje symbolisch. Omdat ik vooral de laatste tijd het werk van Bruce Springsteen veel heb geluisterd. Het is inderdaad trouwens Pizzi Cotto die ik bedoelde. Uh, maar nu gaan we dus luisteren naar een nummer wat ik verrassend goed vond. Dit nummer zal ik ook voor altijd blijven associëren met uh, die trip naar Londen die wij hebben gedaan. Um, oh. Omdat dat album uitkwam op de dag dat wij in de trein zaten. En dat was het enige album dat ik had gedownload. Dus die heb ik in een trein gisteren te luisteren. Dan hebben we het over het album Mama I Made It van Ro uh, Roxy Dekker. Ja, een artiest die natuurlijk toch wel een beetje wordt gehyped... als partygirl en een beetje studentenmuziek. Maar ik vind oprecht... Ja, ik vind haar dus niet zo naar... Nee, maar ik vind wel dus oprecht <laughs> dat ze met het nummer wat we nu gaan horen... ik heb dus gekozen voor het nummer Jouw Idee... Ja. dat ze met dat nummer laat zien dat ze ook echt gewoon... mooie betekenisvolle muziek kan schrijven... zonder dat het altijd Sugar Daddy, Satisfier, industrieplan okay, okay, okay. muziek is. Ik geef het een um, kans. En sowieso ook hyped omdat we natuurlijk... Aan het concert gaan eind van het jaar. dat is natuurlijk ook leuk. Ja, mooie introductie. Mooie introductie.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 Ja, dat is weer eens wat anders dan Sugar Daddy. Prachtig nummer, oprecht ook gewoon, uh, ja, echt leuk. Ik ben ook echt te high voor dat concertje op, be honest. Beetje de meme purchase, maar wel leuk. Wanneer is dat nou? In hey, september ergens pas. Oh ja. Even dat, ja dat was gewoon, hoe ging dat nou? Even, we hebben vrij even, hoe ging dat nou? Om de satelique te spelen, zoals altijd. En toen kreeg ik zo'n Instagram story melding van uh, de Doctie Dekker heeft een de story geplaatst of zo. Ik denk, ga even kijken. Ja, extra tickets in te verkopen of extra show of zo was het volgens mij. Dit uh, onderdeel heeft hij nog, trouwens doordraaien. Ja, ik ben even aan het doorrijden over dat volgende concert. Dus ik was even aan het kijken. Toen zei ik voor mij tegen jij... Yo, de Dekker tickets zijn weer te koop. Zullen we gaan, weet je wel. Gewoon heel random. En we zitten geen eens naast elkaar. Nee, dat klopt. Ik zit ergens op rij 2. Ik weet niet waar jij zit. Ik heb best wel goede plekken. We gingen steeds die side verversen. Ja, we gingen steeds die side inderdaad verversen. En uiteindelijk... Want ik wilde gewoon oninonisch best wel graag doen. Want ik vind het echt een leuke artiest. En ik heb het ook best wel veel geluisterd het afgelopen jaar. Ja. En ik ben echt gewoon benieuwd hoe zij in godsvereniging namelijk mijn Show gaat vullen. Want ze heeft één album en een EP. Maar goed, dat, dat was. Ja, maar ik was gewoon benieuwd. Het was gewoon een soort, je moet het zien als een soort sociaal experiment. Dus ik wilde daar echt gewoon graag. <laughs> dus ik wilde daar gewoon echt graag. Ja, ik wilde daar gewoon echt graag. Hey, ja, ja dat, ik dat ook. Dus ik zeg ja, joh, we moeten gewoon gaan. Zullen we dan maar gewoon uh, apart tickets kopen? Ja, dat hebben we uiteindelijk gedaan. Dus we gaan het zien. Gaat natuurlijk wel gewoon samen ervoor waarschijnlijk ook wat eten en zo. Dus het komt allemaal wel goed, maar ik ben er heel benieuwd. Maar wat denk je? In ieder geval er komt er een bank joh, bij dat concert ja gewoon dat ze een appearance Duur, maken oh, ja ja ja, ja. <laughs> koen, koen komt even voor huisfeestje ja nou goed uh, dat is interessant uh, ja oké okay. trouwens voor mensen die het willen weten we hebben ik zeg ook nog een bankzitters in ons programma staan okay. vandaag jongens jongens ja, die jongens. komt als verrassing ik ben ook heel een, oh hij staat in het programma hoe ik is ben heel trots dat ik dus nog nooit een bankzittersvideo heb gekeken nog nooit maar meer kan mag ik even mijn uh, bekering uh, uitleggen oké okay, ja uh, het zijn ineens weer allemaal video's van langer dan een uur. Dus het is bijzonder dat ze een doelgroep hebben die ineens weer een aandachtspannen heeft. Dat vind ik wel grappig. En het is als je gewoon even iets aan wil zetten zonder na te denken. En gewoon ondertussen even iets anders doet. Uh, ik was gisteren League of Legends aan het spelen en dan bankzitters video's. Ja. En gewoon even niet opletten of je moet nog even wat doen. En dan, ja. uh, gewoon ja. een beetje als soort achtergrondmuziek. En dan gewoon een uur hilarische content. Je kijkt af en toe naar rechts. En dan ja. zie je, oh ja, oké. Okay. Ja, wat, wat ik heb met bangs, dus ik vind dat laat ik voorop. Dus het op, zit ik vind goed het, in elkaar. Ik vind het als artiesten vind ik het niet best. Is, ze kunnen allemaal niet echt goed zingen. De nummers zijn allemaal gemaakt op uh, gericht op 14-jarige meiden. Volgens mij. Ja, weet je, het is gewoon mijn ding. Ik vind het best grappig om af en toe een keer stapelgek voor de grap aan te zetten of zo. Als ze een nieuw nummer hebben, luister ik het wel even. Maar ja, ik luister het niet dagelijks. Ik luister het niet wekelijks. Ik luister het ook niet eens maandelijks. als ik bij wijze van spreken. Maar als content creators, waar ze dus ooit mee begonnen zijn, en natuurlijk die hele groepen, die zijn allemaal al, nou, ik, wat ik dus wel echt daarover trouwens kon, ik keek dus een jeugdfinale video, die kwam ik tegen in mijn feed. Dat ging over uh, bankzitters, um, omdat oh, ze natuurlijk vijf in de Siegeldome stonden deze week en vorige week. En toen zei die gozer van uh, jeugdfinale, dus die. Ja, ik weet niet, hoe noem je dat? Zo'n presentator in het veld. Gewoon zo'n reporter. Ja. Verslaggever. Ja, verslaggever. Goed, goed <laughs> um, ja. Die zei. Ja, uh, de bankzitters maken echt al een heel lang video. Al voordat de meeste van jullie geboren waren, zijn namelijk twaalf jaar geleden begonnen. En toen dacht ik echt van, Hé, is dat nou echt het doel van het jugdjournaal? -Jour gewoon mensen van echt onder de twaalf. Toen dacht ik, ja, het is natuurlijk het jurkjournaal. -Jour maar toen vond ik ineens heel confronterend. Ik kan me nog wel herinneren dat ik als elf, 12 jaar gewoon verlost filosofie aan het kijken was. Weet je wel, het is uh, masie van de bankzitters. Ja. Dan dacht ik echt van, joh, er bestaan mensen okay, die nog maar niet geboren waren. Toen bankzitters begonnen. Weet je wel op die manier. Maar ik moet wel één positief zeg, ding zeggen over bankzitters. Ze zijn nog wel altijd uh, succesvoler dan bij elke andere content creator die deze dat week. Ik, videos, bedoel, ja. ik weet niet of jullie het herinneren, maar Stuk TV heeft ook ooit nog geprobeerd een muziek te maken. Die hadden het doen, helemaal met spinning records. Ja, maar dat doen met ze nog steeds Tony heeft. Junior, jij bent aan het zingen als. Oh, wat uh, hier. Als de zon opkomt. Ik weet niet of je die nog... Rond, papie, rond ja, ja. En ze had ook de een gegeven zo'n, zon, ja, ik ken zon nummer met, uh, met hoe heet die René Vroger. En zo. Het is allemaal helemaal oh. niks geworden. voor mij zijn ze, nu hebben ze wel echt hun niche gevonden... in een beetje die festival al een beetje zien Met uh, hun echt stuk. Ja, ik, ik vind het ook niks, hoor. Maar, nee, ik vind um... het echt. Sorry, maar ik, vind, ik, ik, ik vond de video's van stuk te veel, zeker vroeger. Nu vind ja, nee, nee, ik het wat minder. Ja. Maar maar nu zijn ze ze was het anders. Echt heel nice. Heel lekker ja. tegedraaid, whatever. Dat was gewoon echt ja. leuk. Alleen, alleen die muziek die ze maakten. Maar dat was, dat maar was dat echt Liberale ja, muziek. Maar dat is eigenlijk wat Banksy Dus nu is, hè. Gewoon een beetje. Een, wat wat Stuk tv voor ons ja, was vroeger. Dus nu. daar dacht ik gisteren ook nog maar, ja, even, ja, maar het is Als ik, ik zo'n video anders. keek, ze doen eigenlijk opdrachten. Maar ja, kijk, wat nou ja. Op, ja, ze doen. StukTV is natuurlijk echt opdrachten. Die werden ingediend op hun website. Dat was echt heel oldschool en allemaal. En ja, heeft, wat gewoon leuk was aan Stuk tv, dat, dat vond ik zo nice toen. Het was zeg maar uh, uh, een beetje kattenkwaad, maar het was ook nog wel gewoon geinig. Weet ja. je wel, zoals dat ze dan. Weet ik, ik kan me nog aan aflevering 30 herinneren of zo. Toen was ik echt 12. Toen was het echt net uitgekomen. Aflevering 30. Ja, sorry, je zo oud. Uh, ja, zo <laughs> oud. <zo>, ja. <helemaal. laughs> en weet ik veel dat ze dan uh, uh, groenten in de boodschappenkarretjes van dikke mensen gingen doen of zo. Dat was dan een ja, van hun maar, afleveringen. Ja. Maar dat. dat, ja. kijk, nu, dat kijk, was gewoon de perfecte mix tussen van het is soort van edgy. Ja. Het is soort van. grap. Ja. grappig. Ja. Het is soort van. Het, en, en nu is het allemaal het zo. Past, het past ook heel erg in die tijdgeest. Ja, kijk. Ja, en het is nu ja. zo van. Oh, oh, ja. nog Op een pretpark. Ja, oké. Okay, ja, vergeleken, ja, vergeleken met stuk... Ja, is uh, bank zit natuurlijk heel netjes? Want ze doen overal wat voor een toestemming voor vragen en ze regelen het allemaal niet goed. Ze hebben ook een heel productieteam. Ik geloof dat ze twintig man in dienst hebben of zo. Twintig man. Maar, maar, weet, je, weet je wat Christen ik grappig man. vind? Ik vond Stuk. Kijk, uh, los van het jachtseizoen en de kluis vond ik nog, dat vond ik op een gegeven moment een leuke series. Maar vanaf het moment dat de opdrachten wat meer zeg maar, gemaakt werden, ja. Omdat, ja, omdat ze populairder werden, vond ik het minder leuk. En bankzitters vind ik eigenlijk juist heel leuk, maar dat is allemaal gemaakt. Ja, maar dat is bij bankzitters, het andersom dan een Oude bankzitten content van, ze hebben natuurlijk toen een keer samen gewoon dat noemden ze dan, de Kaas hadden Huts video's, nou whatever. Als ik die video's kijk, het is heel dat is gewoon iemand die met een camera aan het filmen is, die video's van hun vind ik minder leuk omdat ik zeg maar, ik vind juist die geproduceerde shit die ze nu doen. allemaal heel gelikt, goed geërd. Misschien een beetje te uh, hyper voor mij. Met al die memes, Ja, maar, doen. maar, maar ik denk het ook, is wel goed. Ik denk ook dat zeg maar, in die zin iedereen zijn eigen stijl heeft. En ik denk wat het juist een stuk te veel leuk maakt, is dat het gewoon dat ze hetzelfde het randje, ja. Dat het ja. een beetje gekloot was. Een beetje dat rauwe randje. Weet je. Net als dat vond, ik, ik denk dat het ook, sorry, ik vond die, als jij Arjen Lubach zeg maar, als videokanaal zou moeten kijken, zou ik dat ook echt niet leuk vinden. Terwijl als gelikte tv-productie waarin die allemaal haha inge inge-edite klapjes doet, weet je? dan dat is het dus, wel dat leuk. Het is dus niet zo, maar goed. Nee, ik vind het wel, Nee, ik heb maar het, het wel gezien. Het is maar... niet zo dat het ingeëdit wordt. Die klappies, die zijn wel nee, dat wordt door. Heel vaak gezegd op... Met zo'n lichtje. Dat o, wordt heel nee, vaak nee. gezegd op, op bepaalde mensen, maar het wordt niet ingezet. Wij zijn bij de opnames geweest, meerdere keren. Meer de bij Bijvoorbeeld met Lubach, avondshow, en dat is niet ingezet. Iedereen werd... lacht echt exact op al die dingen. Ja. Oh, nou, god dan, sorry. Dan, weet je, oké, okay, dan, dan, dan, dan, dan bied ik me excuses ja. aan. Ja, maar dat dan dat ligt vond het niveau van de veel gemiddelde Nederlander gewoon heel erg. Er wordt van tevoren wel gezegd bij de opnames van misschien iets meer lachen dan je thuis te doen bij sommige grappen. Maar dat wordt niet ingezet. dat wordt wel gebeurd spontaan. Echt waar? Ja. Oh, wat erg. What? Wat erg, dat die mensen daarom moeten lachen. Ik vind, ik, ik vind Arnie soms toch prima dingen, hoor. maar kom op, je gaat toch niet lachen bij al die Nee, gaten. maar daarom zegt hij ook, je moet oh, wat iets wat vaker erg. lachen dan je thuis te doen, oh, maar... Wat, maar dat, dat, dat lukt niet nou ja, er, ja. ja. er zijn weer andere dingen die oh. jij grappig vindt, zo is er voor iedereen een publiek. Ja, dat um, zeker. Helaas. Oké, dan blijf nog Benalien. even bij uh, Nederlands, namelijk de, de nummer 2, die ik in mijn oh. toplijstje heb uitgekozen. Die is van Bente, bij Beste Zangers. Het viel me op, uh, ook omdat het een van de mooiste optredens was uit dat uh, programma. Je hebt het nummer van Cher uh, Belief. En zij maakte daar een, een Nederlandse versie over. Is dit een Nederlandse versie van Belief? Ja, kan je me zien. En als je het nu weet, dan vergeet je het niet meer. Ben je wel op tijd bij mij? Ik heb gereserveerd om vijf. Moet nog zoveel doen.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 Als ik ren, hou ik nooit vol. Kom terug, want ik mis je zo. Met uh, Kan je me zien hier op uh, ZFM Zandwoord bij Jelmer en MM's? Uh, de laatste vrijdag van januari. En omdat we de eindejaarsuitzending even moesten uh, overslaan, uh, gaan we <tie> nog een extra uurtje door. Dus we zijn er tot tien uur vanavond. En daarom ook onze eigen samengestelde top 12. Met uh, vier keer drie nummers van onze MM's en van mijzelf, uh, die voor ons veel betekenen afgelopen jaar. En uh, ondertussen tussen de uh, bedrijven door uh, nog even de mededeling dat we dus volgend uur er ook nog zijn. Dan gaan we uh, een uh, klein quizje spelen met wat weten jullie nog over 2025. Nou, dat wordt natuurlijk wel een uitdaging, denk ik, Mike. Ja, zeker. Kijk, ik ben natuurlijk nog altijd niet de grootste nieuwsvolger die er is... En je vroeg me ook, ja, heb je nog een nieuws... voor 25? Dan dacht ik echt, uh, nee, I guess. Nee, dus het wordt inderdaad ingewikkeld, maar wel leuk, denk ik. Ik ben benieuwd. Ja. En uh, op uh, suggestie van Mirko gaan we met een heerlijke soundbite... ...even de toekomst voorspellen. Dat, dat weet Mike nog niet, maar... Uh, maar uh, <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, Mike is helemaal verbaasd. Maar ja. we gaan over ongeveer een uurtje gaan we de toekomst voorspellen... ...en dat levert heel iets moois op voor het eind van dit jaar, 2026... Of onze voorspellingen een beetje zijn uitgekomen. Dat is leuk. Je moet wel even terugblikken in december weer. Dat vind ik een goeie. Maar goed, we gaan, uh, we gaan weer over naar onze afwezige M&M. We moeten trouwens wel even zeggen. Hij ging naar een familieverjaardag van een familie die, die hij uh, niet heel vaak uh, ziet. Dus uh, nou ja, prima. Weet je weer waar, je waar wij staan zijn? in de rangorde. Weet je weer ja. waar wij staan. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> Oké. Okay. Uh, hij heeft uh, op zijn nummer 2 Mickey dus uh, gekozen voor Will K en MKLE... met het nummer Surrender to You. En ik beloof u, het wordt niet zo heftig als het begin van dit uur. Zo, dat was echt erg. Heavenly Father. Here down here. Before I go to sleep. Het beloofd niet zo heftig als de nummer drie van Mickey, de derde MM uh, in onze Jammer MM's uh, programmaformat. Maar deze was lekker chill, gewoon echt ja. een beetje hoe we Mickey kennen: hè. Surrender to You, ja. Will K ik, M -M -K L -A. Ik, ik, ik, ik moet zeggen, ik denk dat iedereen hier is dan de muzieksmaak van of Mickey of Mirko. Ik altijd een beetje wat ik het minst leef van heb. Ik vind het allemaal leuk en ik wil het ook allemaal graag horen. Maar er zijn nummers dat ik echt denk: oeh, weet je dat je echt zit ik, ik, ik, ik weet niet wat het is, maar. Uh, Nee, maar ik, ik vind net inderdaad een chill nummer. Ik, ook het eerste wat ik trouwens in de groep stuurde. Want Nicky had natuurlijk die nummers doorgestuurd. En die zegt, uh, dit nummer wil ik, dit nummer wil ik, dit nummer wil ik. Nou, prima. En ik had het even aangekreeuwd. Hij had Spotify links doorgestuurd. En het eerste wat ik stuurde, dat ik nu te bevestigen, is... Maar dit is even serieus, dit is toch gewoon geen muziek. Oh, ik heb het geen eens was uh, enorm. Dat Ik like stuurde. Oh, sorry. Het was een oneerbiedigheid. Dat ja, maar weet je. Uh, ik vind dat dus wel nice. En sterker nog, als iemand die dus muziekproductie doet, kan ik je zeggen. Als je gewoon echt heel goed bent in geluids, <laughs> uh, geluidsontwerp, zeg maar. Dus uh, de sound design, Dan is Dubstep een van de moeilijkste genres die er is. Het is echt knap. Maar. Ik weet dat dat gek klinkt voor snap de Snap je dat, je dat je sommige mensen het gewoon herrie vinden? Nou, wat, wat ik me kan voorstellen is dat. Een van de fundamentele geluiden... Hè, want je hebt bepaalde geluidsvormen. Ik ga niet een hele muziektheorie ophangen. Maar een van de fundamentele geluiden die heel veel wordt gebruikt... of geluidsvormen die wordt gebruikt is noise. Dus letterlijk gewoon ruis uh, in, in dubstep. En ik kan me best voorstellen dat dat voor sommige mensen... ja, uh, heftig is. Ja, maar um, ja. Even uh, om snel door te kunnen. Ik laat nu jouw nummer in. Ja, nou jouw ja, dat nummer is... Uh, Cry en Just die the Little. heeft ook hele hoge tonen zie ik in de woorden. Ja, klopt. Het is <laughs> ja. uh, Cry Just the Little van de Bingo Players. Dat is een uh, duo wat uh, nou, vroeger heel erg populair leek te worden. Maar uh, uh, helaas ging een van de twee dood. De laatste tijd oh. is een van de twee nu weer gewoon bezig. En heeft ook weer een paar hitjes te pakken. Maar dit is gewoon echt een hele lekkere oorburm uit 2013. Oké. Okay. Dus, uit 2013 uh, nog wel. 13 ja. jaar oud, mensen. Ja, lekker dan geleden. 13 jaar oud. En veel geluisterd. Ja. Hou op, mensen. Me. Tot in het volgende uur. Het laatste van deze avond.